Van 9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Duitse justitie heeft een Nederlander gearresteerd op verdenking van matchfixing. Volgens de Volkskrant werd de man van 41 begin dit jaar al aangehouden. Hij zou in 2008 samen met een andere Nederlander drie wedstrijden van de Duitse voetbalclub St. Pauli hebben gemanipuleerd. Hij is ook verdachte in een Nederlands onderzoek naar het manipuleren van eerste divisie-duels. De universiteiten hebben dit collegejaar een record aantal studenten in huis. Er staan er ruim 258.000 ingeschreven. Dat is bijna 2% meer dan vorig studiejaar. Wel is het aantal eerstejaars afgenomen. Volgens de vereniging van universiteiten komen er steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. De meeste komen uit Duitsland. Er komen ook steeds meer Britten naar Nederland omdat een paar jaar geleden het collegegeld in Groot-Brittannië fors is verhoogd. De populairste studies zijn geneeskunde, rechtsgeleerdheid en psychologie. Minister Bussemaker heeft een website gelanceerd met vacatures voor bestuursfuncties. Ze wil met de site vrouwen helpen een baan aan de top te krijgen. Op navigeren naar de top.nl staan de vacatures voor de besturen van de 200 grootste bedrijven van Nederland. Het kabinet wil dat de top van het bedrijfsleven in 2020 voor 30% uit vrouwen bestaat. Een poging om de grootste ijsbrug ooit te bouwen is mislukt. Het gevaarte is vannacht ingestort. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven probeerden in Finland een brug van 35 meter te maken. Maar door dooi en regen is dat mislukt. Met de ijsbrug hoopten de studenten hun eigen record te verbeteren. Twee jaar geleden bouwden ze een koepel van ijs van 30 meter. De studenten willen volgend jaar een nieuwe poging doen. Het weer nog regen en harde wind vanmiddag en vanavond zijn in het hele land zware windstoten mogelijk van 75 tot soms 100 km per uur. Langs de kust is er kans op zuidwesterstorm en het wordt zo'n 9 graden. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en knooppunt Maardenberg, 7 kilometer na een ongeluk. De is staan dicht. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen, 11 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug, 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij... Nog een kapotte auto op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij knoop het 16 kilometer. Meer dan een half uur vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Centrum, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Even lekker warmer swingen, ja. Zelfs de zaterdagmiddag met deze van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Het is 7 over 3, welkom terug bij Zelfs op zaterdag met Darien de volgende onderwerpen. Nou, allereerst nog even een aanvulling op het NOS-journaal van 3 uur. Ja? Uh, dat heeft alles te maken met de Fed Cup, waarin Nederland tegen Rusland uh, moest aantreden. Het nieuws meldt inderdaad dat Kiki Bertens... de eerste partij in Moskou gewonnen had met 6-3, 6-4 van Makarova. Uh, wij kunnen mededelen dat Richel Hogenkamp tegen Svetlana Kuznetzkova... de eerste set heeft gewonnen in een zinderende tiebreak... met 7 tegen 6 en ze gaan nu in de tweede set in. Dus er kondigt zich wellicht een hele verrassing aan... En euh, dan zult u zich afvragen, wat is er met Sharapova? Nou, Sharapova, de, de Russische kopvrouw... heeft in principe aangegeven waarschijnlijk niet in actie te komen tegen Nederland. Ja, nu haar land toch op een, een 2-0 achterstand dreigt te geraken... zal ze wellicht mogelijk toch nog in actie komen. Goed, terug naar Zandvoort. Terug naar eh, vijf minuten over drie. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en om, rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijf aan uw radio gekluisterd. Ook voor de tweede uur voor Zandvoort op zaterdag. Ja, een he hele goede tip, Albert-Jan. En dat gaan we zeker doen. Weer lekker luisteren naar ZFM. Goedemiddag, Zandvoort. We zitten vanmiddag bij Salfik eh, op zaterdag... een beetje into the disco, Alderjan. Merk je het? Ja, zeker. Merk het? Maar ook de gouden-oude muziek vergeten we zeker niet te draaien. Deze mag dan eh, niet ontbreken als we het over goede gouden oude hebben. Hier is Pachula Clark. When you're alone and life is making you lonely... you always go downtown... when you've got worries... all the noise and the hurry seems to help, I know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 Even een Seychender, Albert John. Ja, lekker toch? Lekker hoor. De we oude jaren van Veronica. Met deze van de Pachula Clark. Je de downtown. Ja, we hebben weer wat nieuws voor je. En wel uh, uh, alles met betrekking tot de Zandvoortse filmkenner Thijs Okkersen. Want op weg naar Hollywood met Thijs Okkersen. Zandvoortse grootste filmkenner Thijs Okkersen heeft zichzelf op zijn 70ste verjaardag een eigen boekcadeau gedaan. Op naar Hollywood. In dit boek beschrijft hij zijn avonturen in de filmstad... waar hij 30 jaar kind aan huis was. Het boek staat vol persoonlijke verhalen... en over bekende filmsterren die de Zandvoorter daar heeft ontmoet. Thijs Okkersen gaat zijn 413 pagina's dikke boek op, uh, op naar Hollywood... vandaag uh, promoten. En dat doet hij momenteel bij de Bruna aan de Grote Krocht. Hij is daarom uh, vanaf 1 uur aanwezig tot 4 uur... om de verkochte exemplaren te signeren... en van een persoonlijke boodschap te voorzien. Een unieke mogelijkheid natuurlijk om een inzicht te krijgen... in het leven van Thijs Ockersen tijdens een periode in Hollywood. En natuurlijk mooi als je dat het boek met een handtekening... en een persoonlijke boodschap kan voorzien. Dat allemaal nog tot 4 uur in de Bruna aan de Grote Krocht. Dus ga er even snel langs, de Bruna aan de Grote Krocht. Ja, er komt ook weer een nieuwe winkel trouwens aan de Grote Krocht. Heb je dat al gezien naast Slinger? Ja, ja, ja. Ja, een nieuwe en de, kledingzaak. En die gaat open op Valentijnsdag. Valentijnsdag. Oh, oké. Okay. Sherry's. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus winkelen aan de Grote Krocht is ook altijd heel interessant. Dat geldt trouwens voor het hele centrum van Zandvoort? Hier is Phil Collins en Philip Bailey en de Easy Lover. Een van de meest lekkere platen van deze Phil Collins. tezamen met uh, Philip Bailey, de Easy Lover. Nou, jij bent het uh, tennis aan het volgen van vanmiddag. Ja, ja en daar is uh, weer het een en ander uh, Albert-Jan. Ja, want uh, Svetlana Kuznetsova. die uh, na die uh, spannende tiebreak. die uh, in het voordeel uh, werd beslecht door Michel Hogekamp met 7-6. Uh, komt sterk terug in de tweede set. Ze heeft even een pauze genomen. Ze is even weg geweest. Ja, baan. wat heeft ze gedaan? Geen fout idee. Dat hmm. vertelt het verhaal niet. Maar ze staat nu inmiddels in de tweede set met 3-0 voor. Oké, okay, nou dus uh, Nederland moet aan de bak, he, wat dat betreft. Nou no. Het Tennis, we blijven het volgen op deze zaterdagmiddag bij CFM. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Nico en Vince. ...tijdens deze serie van Nico Vins een klein beetje aan het surfen over Facebook. Ja, best wel interessant Albert Jas, op de zaterdag weer. En dan zie je dat uh, best wel redelijk wat strandpavioens al aardig opschieten op dit moment. Nee, jij kent er al echt een strandpavioen uit. Dus... Ja, nee, het begint erop te lijken. Ja, dat gaat lekker zijn natuurlijk 1 februari begonnen met de opbouw van de, de Pavio's ...die slechts een aantal maanden mogen staan hè, buiten de vaste strandpavioens wens alle bouwers heel veel succes. En met name omdat er een zwaarder zuidwestenstorm aankomt. Want ook dat bericht, die waarschuwing, kwam ik juist tegen op Facebook. Klopt. Zal ik hem nog even herhalen voor degenen die later hebben ingespaan? Ja Graag, God, Geen problemen. graag. Ik heb, ik heb het allemaal bij de hand. Heel Aller goed, hand. heel goed. Nederland krijgt maandag te maken met storm en zeer zware windstoten... van meer dan 100 km per uur. Volgens Weerbureau Weer Online zal dit in de ochtendspits... voor flink wat hinder en vertraging kunnen zorgen. Ook carnavalsoptochten moeten maandagmiddag rekening houden met de harde de wind. In de loop van de zondagavond zwelt de zuidwestenwind aan... en wordt het aan de kust stormachtig. Noord-Holland, het Westland en de westelijke delen van Zeeland... krijgen rond de middernacht te maken met zware windstoten. Later in de nacht worden de windstoten steeds zwaarder... en kan het juist ook aan de kust gaan stormen. Dus pas op. Ja, laten we hopen dat het meevalt. Ja, laten we dat hopen. Nou, nog even. Je had het over een nieuwe zaak aan de, in de grote krocht, hè? Met de ingang van 14 februari, Cherries. Maar er komt weer een nieuwe, nog een nieuwe winkel bij. Ja, ja, want Belgische bonbons binnenkort weer verkrijgbaar in Zandvoort. Volgens chocoladekenners staat de bonbon van het Belgische merk Leonidas eenzaam aan de top. Ze staan voor traditionele bereidingen en verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit. 100% pure cacao-boter voor de omhulling... en het allerbeste chocola en lekkernijen... van de hoogste kwaliteit voor de vulling. Jaren waren ze ook in Zandvoort verkrijgbaar... maar die tijd is voorbij tot groot verdriet van de liefhebbers. Was voorbij, moeten we zeggen. Want Goudsmit Jim Dreyer van de gelijknamige juwelierszaak... in de Halterstraat 39A is druk aan het verbouwen. Na de verbouwing is zijn juwelierszaak omgetoverd... door chocolate en diamonds. Mooie combinatie, chocolate en diamonds. En uh, uh, wat gaat hij en zijn medewerkster Carla de Graaf, bekend van de Le Bonbonnière, verkopen? Juist, bonbons en pralines van Leonidas. Draaier ligt enthousiast nog een tip van de sluier op. Niet alleen gaan we Leonidas verkopen, maar ook een assortiment gebak, taarten en koekjes van Top Partizier Leek uit Beverwijk. Partizier Leek is, al enig, al, is als enige in Nederland bekroond met twee sterren. Natuurlijk blijft draaien de goudsmit die hij in hart en nieren is... en blijft hij sieraden met of zonder briljanten verkopen en herstellen. Dat is zijn passie. Zilveren sieraden en horloges doet hij de deur uit. Bandjes en batterijen daarentegen blijft hij verkopen. Dat is een opluchting. Uh, zijn nieuwe passie chocolade komt er nu aan. Want vanaf 9 februari bent u van harte welkom... in zijn volledig verbouwde Chocolate and Diamonds... aan de Haltestraat 39A. Jimmy, heel veel succes namens CFM met je nieuwe zaak aan de Haltestraat. Kom er zeker een keertje een bonbonnetje bij je halen. Ja toch, albert jan Nou, zeker weten. Zo dadelijk de evenementagenda. Maar eerst de Belstars. that you don't really care in de Sign of the Times. Over tijd gesproken, tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, robert jan Allereerst gaan we even kijken naar het Zandvoorts Museum... want daar bent u tot 13 maart nog van harte welkom... om daar de, uh, de expositie van de beeldkunstenaar kunstenaar Hans Wiesman te bekijken. En bij het Zandvoorts Museum wordt een inkijkje gegeven... in het leven van deze kunstenaar. Een voor hem een karakteristieke uitspraak is... men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf de wind zijn... En dat is allemaal nog tot 13 maart te bekijken tegen 3 euro aan kosten. En dan kunt u van deze expositie genieten. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten... van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard nakijken op de website... www.zandvoortsmuseum.nl En vanavond is het ook tijd voor de Hollandse avond. En dan hebben we het over Williams aan de Halterstraat 44. Vandaag heeft de williams Pub haar tweede Will Williams-Hollandavond... met de enige echte Yves Perensen. Wie kent hem niet? Deze avond staat in het teken van de gezellige Hollandse meezingers. De beste hits om op te dansen. En de beste muziek om van jouw avond een feest te maken. Vanavond vanaf 8 uur bent u van harte welkom tijdens deze Hollandse avond In de Williams Pub. In de Haltestraat 44. En ja, Rob heeft het al meerdere malen aan u kenbaar gemaakt. Het carnaval zit eraan te komen. En ja hoor, we beginnen morgen met het kindercarnaval. Het jaarlijks kindercarnaval staat weer voor de deur. Morgen zal het theater De Krocht weer uit zijn voegen barsten... van de verklede kinderen die feest vieren. Het kindercarnaval begint morgen om 2 uur en is rond 5 uur afgelopen. Zoals de doel gebruikelijk wordt het kindercarnaval gesponsord... zodat de entree gratis is voor iedereen en voor iedereen dus toegankelijk. Er is ook een mogelijkheid om zelf op te treden. Wil je zingen of playbacken op het grote podium? Neem dan zelf je nummer op, op, uh, op of een cd mee en zet je naam er even op. En kom natuurlijk iedereen verkleed. En morgenmiddag om drie uur bent u ook van harte welkom... in het Zandvoortsmuseum Museum voor het museumpodium... met harpiste Ingrid Cornelissen. Dat is van drie tot vier morgenmiddag op de Swaluweestraat nummer 1. Harpiste Ingrid Cornelissen zal het publiek meenemen op een reis door de tijd. De reis begint in de barok... en voert u mee langs verschillende periodes uit de klassieke muziek. Ingrid zal u attent maken op de mooiste paaltjes in die, die muziek. Dat allemaal morgen van 3 tot 4 in het museumpodium met harpiste Ingrid Cornelissen in het Zandvoort Museum. En morgen is het ook weer tijd voor de comedyavond. Kom morgen naar uh, het Amsterdam Beach Hotel CQ Restaurant en Vloed voor de comedyavond. Hij begint om 8 uur en duurt tot 11 uur. Duik op deze zondagavond mee in een fascinerende wereld van stand-up comedy... met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. Morgen vanaf 8 uur in uh, uh, het Amsterdam Beach Hotel... en wel in het restaurantgedeelte App Vloed. De Comedy Night van 8 tot 11 uur Amsterdam Beach Hotel op zondagavond. Maken we een bruggetje naar 12 februari. Vrijdag 12 februari houdt het Zeeuws Veilinghuis uh, in het Zandvoorsmuseum een gratis taxatiedag voor zilver en juwelen... Indien het gewenst kan men ook stukken inbrengen voor de komende veilingen. De taxateur is Robin Peters, jongste veilingmeester van Nederland. Hij is onder andere gediplomeerd diamanten-expert... en heeft ook voor de tv-programma Tussen Kunst en kitsch getaxeerd. Dat allemaal op 12 februari van 12 uur s middags tot 5 uur. En wel in het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat, nummertje 1. Ook op 12 februari is het weer tijd voor de sportpupquiz. Sport, en dan hebben we het over Café Koper... Deze maand spelen wij wederom de Sport Pub Quiz Café Koper. In drie rondes met vijf, van 25 graden, vragen zal er worden uitgemaakt welk team zich de Sportkenner van 2016 mag gaan noemen. Dat allemaal op 12 februari vanaf uh, 9 uur s'avonds in het gezellige café op het Kerkplein. De entree bedraagt 2,50 euro. 13 februari om half 9, ja ja, alaf, ja na de succesvolle editie in 2015 doen ze het in 2000, dit jaar nog eens dunnetjes over. Op zaterdag 13 februari dopen, ze, uh, ze, dopen zij ons geliefde dorp om tot de scharregat... tijdens het officiële Carnaval. Kom ook en beleef het Carnaval van dichtbij. Toegangskaarten voor het officiële Carnaval zijn te verkrijgen... bij onze vaste verkopers. Daar komen ze Jeroen Sost, Brett Disselkamp, Marcel Draaier... Ben de Jong, Alison de Jong of Danny van Soest. Of bij de officiële verkooppunten... Dobie Zandvoort en Sportcafé Zandvoort. Dat allemaal op 13 februari om half negen. De entree, hij is, hij is prachtig, 4,99 euro. En op 14 februari is het weer jazz in Zandvoort voor, met Marco Kegel. En dan is, uh, dat is om half drie op deze 14e februari. En het is speelt zich natuurlijk allemaal af in Theater De Krocht. Jazz in Zandvoort met Marco Kegel. 14 februari vanaf half drie tot half vijf. Meer informatie over dit jazzconcert... en over alle jazzconcerten in De Krocht... kunt u uiteraard te, te raden gaan op de website... www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Tot zover. Dankjewel Robert-Jan. En wil je het even met nalezen? Dat kan onder meer via de ZFM-app... Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Ja, voordat we weer met carnaval doorgaan naar de evenementagenda... gaan we eerst nog even kijken naar tennis. We zitten momenteel in de tweede set. Rusland tegen Nederland. Eerste set gewonnen door Nederland. En op dit moment de tweede set waar het 4-2 staat voor Rusland. Ja, we komen er niet aan. Het is carnavalsweekend en volgende week in Zangvoort gaat het feest... gewoon nog eventjes door, hoor. Er een lust voor het oog.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 Maakt niet uit wat voor kleur het ook heet. Geen balezen, Polonese, wat Europa nou beweegt. Ook al heb je geen oog voor de bal. Wie het feest, het is net carnaval. Samen zingen, samen springen, je hoort dan overal. in 2016. Deze platen draaien is een klein beetje gevaarlijk, hè? In ieder geval kwamen we er wel mee in de carnavalsstemming. Je hoorde van alles waar in uh, de handjes de lucht in... in een speciale voetbaluitvoering. Dit maal acht over half hier. Zandvoort. een hele middag. Zandvoort op zaterdag bij je, tot aan 5 uur vanmiddag... met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Mark Ronson en Bruno Mars zijn hier...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 Hallelujah. Woo. Girl said, Hallelujah. Woo. Girl said, Hallelujah. Woo. Cause uptown punk don't give it to you. Cause uptown punk don't give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 Hallelujah Ooh. Girl set your hallelujah Ooh. Girl set your hallelujah Ooh. Cause up Funk punk don't give it to you Ooh. Cause up Funk punk don't give it Uptown Funk you up Uptown funky you up Uptown funky you up Uptown funky you up I said Uptown funky you up Uptown funky you up Uptown funky you up Uptown Funk up Come on, dance, jump on it If you suck, it and flown it If you freak, day it and own it Don't brag about it, come show me Come on, dance Jump on it yeah. if you've tasted and flown it. What Dit is dan weer zo'n uh, mooi voorbeeld van een plaatje... wat werkelijk nooit gaat vervelen, hè? Mark Rossen en Bruno Mars hoor je met de Uptown Funk bij CFM op de zaterdagmiddag. Ja, we volgen de tenniswedstrijd. Uh, daar is weer het uh, een en ander gaande, Albert-Jan. Ja, het is uh, ongemeen spannend. Kijk, uh, Koezes uh, Nova liep uit, makkelijk of vrij vlot... naar een 3-0 uh, voorsprong in de tweede set... Maar uh, uh, Richel Hogenkamp uh, laat zich niet uh, het kaas van het brood eten. Want inmiddels uh, is de stand gelijk getrokken. En de stand is 4-4 in de tweede set. Daarbij moet wel gezegd worden dat Koetses uh, Nova. bij het proberen te halen van een dropshot in de vorige game. van uh, Richel. Uh, haar voet uh, enigszins geblesseerd heeft. Oké. Okay. Uh, dus uh, momenteel tweede set, stand 4-4. Uh, van de tennis gaan we naar het centrum van Zandvoort. Ja, want tijdens een bijeenkomst met een kleine groep bewoners... uit het centrum van Zandvoort, uh, op maandag 25 januari jongsleden... is een open gesprek gevoerd met bewoners, de gemeente en de politie. Het wordt de bewoners van bepaalde delen van het centrum van Zandvoort... allemaal een beetje te veel. Er is van meerdere soorten overlast sprake: hondenpoep op straat, parkeren zonder parkeervergunning, auto's die vaak veel te hard tegen de rijrichting inrijden, wildplassen, schreeuwend uitgangspubliek, vernielingen, geluidsoverlast van muziek en harde geluiden midden in de nacht, wekken irritaties en dus overlast op. Ja, dan moet je in van Spijkstraat s'nachts kijken. Precies hetzelfde. Sommige bewoners klagen over een structureel slaaptekort. Deze bewoners vinden dat de communicatie beter kan en vooral moet. Ze slaan daarom de handen in één om een gewenst straatbeeld te schetsen... met ruimte voor woongenot en ondernemerschap. Hoewel ze genieten van le de levendigheid en reuring in Zandvoort... is de balans hierin nu te ver te zoeken. De bewoners gaven aan dat de spreekwoordelijke emmer meer dan overvol is. In overleg is besloten de geplande openbare bijeenkomst... van dinsdag 2 februari de blauwe tram daarom niet door te laten gaan... De horeca heeft in een eigen overleg aandachtig geluisterd naar de samenvatting van de bewonersbijeenkomst en de overlast die bewoners ervaren. De horeca-ondernemers willen graag samenwerken met de bewoners en andere betrokkenen om te komen tot een beter leefbaar centrum. Ze willen namelijk liever geen niet geassocieerd worden met overlast omdat dit hun imago schaadt. Daarnaast heeft ook de horeca zelf last van een aantal punten die de bewoners noemen. Voorlopig houdt de politie extra toezicht... in ieder geval op vrijdag en zaterdag nacht... op drie overlastlocaties. Genoemd zijn het Gasthuisplein, de Kanaalweg en de Spoorbuurtstraat. Ook zal er onder andere extra toezicht zijn op hangjongeren... schreeuwen op straat, vernielingen en ander asociaal gedrag... van vertrekkend uitgangspubliek. En dan moet de zomer nog beginnen in Zandvoorts. Yep. Ja, zeker. En nu al uh, inderdaad uh, extra aandacht... voor de politie voor het centrum van Zandvoorts. We blijven het in de gaten houden bij CFM. Goedemiddag allemaal en leuk dat jullie luisteren. En we hebben de zin hoor. We hebben nog heel veel lekkere platen die eraan gaan komen. In de komende uur en een kwartier. Tot aan entertainment voor jou met. Hij is er weer Fred hij. Jawel. Komt er weer zo rond half vijf binnen, hè? Ja. Nou, hij wil altijd het gedicht blijven volgen Klopt. natuurlijk. Dat is het gewoon. Het gedicht hoor je om kwart voor vijf. En het is weer een mooi hoor. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Sierven. Met deze van Agneta Felskak. En de hier is aan. Ja, best wel lekker uh, zonnig of zo. Hè? Met dit weer van vandaag. Nee, de zon schijnt niet allemaal. Ja. Maar er wordt wel gevoetbald trouwens. De veteranen 1 die voetballen vandaag tegen KHFC. En die staan er momenteel achter met uh, 1-0 helaas. Hmm. We blijven die wedstrijd voor je in de gaten houden. If you search for tenderness, it isn't hard to find.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 Tell me where else Can I turn Cause you're the of is dit muziek, Albert Jan? Ja, dit dus is eerst wat anders dan de pi piano band. Ja, goed, hè? <laughs> Billy Joel hoorde yeah, je, en Hannes die... Jawel, dat plaatje hoorde ik van de week op de Belgische radio. Ik denk, nou, die kunnen we wel op zaterdag gaan draaien. Goed. Goed. Lekker interessant bij <laughs> ze. Nee, nee leuk. Nee, oh, nee, leuk. nee, nee, nee, nee. Okay. Dat is een mooi nummer. Uh, twee korte berichtjes. Allereerst, bent u slechtziend? Dan is er gratis informatie en advies. Gaat u slechter zien? Op woensdag 17 februari geeft Koninklijke Visio... In de bibliotheek aan de Louis Davids Carré van 11 uur s morgens tot 1 uur s middags... gratis informatie en advies bij slechtziendheid uh, en of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting bij lezen... erg belangrijk, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie kunt u vinden op www.visio.org. Www dus op 17 februari van 11 uur morgens tot 1 uur middags... een inloopspreekuur uh, in, dat, in de bibliotheek aan de louis Carré. Dan Trio Rodin in de A.G. Bodaan. Op zondag 14 februari geeft het ensemble Trio Rodin... een Valentijnsconcert in woonzorgcentrum AC Bodaan. Het concert begint om 3 uur en duurt twee keer een half uur. En het, brengt, het trio brengt een gevarieerd klassiek programma met werken van onder andere Elgar, saint, -Saint en Piazzola... Het optreden wordt georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis in opdracht van AMI Ouderenzorg. Tot zover. En hier is Coplay Adventure of a Lifetime. Op 106.9, straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NF.